Rapport. Nieuwe Wereldorde. De Mafiaat Vaticaan Opus p 2 VS Skull en Bonus Adolf Hitler imitat als gevaarlijke. Totalitaire sectarische organisatie van Nederland de staat in de staat. Met kernwapens. Zelder op 24 september 2007. Aan de Verenigde Naties Geneve. Paleis des Naties 1211 Geneve 10 Zwitserland. Eenvoudige Nederlandse burgers kunnen hun recht niet krijgen, Nederlandse. Televisie 2 Vandaag 25 juli 2005 Kunnen zich niet meer juridisch verdedigen De Nederlandse staat onderdrukt steeds verder alle opposities rechten en vrijheden. En eist meer en meer totale trouw van iedere burger. Het Vaticaan wenst de hegemonie in Europa en Europa en de VS in de wereld te Regelen dit zijn opnieuw Duitse naties de paranoïde dictators van heden de paus en bush en in de kinderen belials. De Nederlandse overheid wordt vertegenwoordigd ononderbroken als Adolf Hitler imitators op het internet, e-mails zijn wereldwijd verzonden, het ongepaste portret, 500.000, is verzonden naar het Witte Huis in Washington naar de Verenigde Naties alle leden van het Europees Parlement, het Engelse, Duitse en Franse parlement en de ambassades, er zijn. Artikelen over verschenen in de Telegraaf van 18 oktober 2003 en later door de Nederlandse televisie 2 vandaag, 26 november 2003 het Nederlandse parlement. Tweede Kamer waar arrogant wordt geweigerd om vragen te beantwoorden en daardoor vernietigt de Nederlandse staat haar internationale reputatie en de goodwill met als resultaat schade. Op de lange termijn deze arrogantie irriteerde intermediaire stichting van de universele verklaring van rechten van de mens en audio Rarities de internationale exclusieve licentiehouder, en gemachtigd over de plaat LP Hitler's. Inferno ingesproken wordt en muziek 1932 tot 1945 marsmuziek tijdperk Hitler Duitsland Hitler's Inferno is voor het eerst gepubliceerd in november 1945 door Audio rarities in de VS op 33 1 derde toeren per minuut LP, een speciale uitgave over de Tweede Wereldoorlog. Einde van de oorlog als de les van gisteren antifascistisch commentaar Audio Rarities verzond onmiddellijk een brief aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal brief van september 3 september 2007. De LP Hitler Inferno Audio Rarities nummerregistratie LPA 2445 maakt deel uit van Suzanne Staatland Collections in de studies over de Holocaust door de Universiteit van de Bibliotheek de City Missouri Kansas in de VS een bibliografielijst 150 items die de Holocaust documenteren tot slot antwoord de Nederlandse. Overheid niet op de vragen neemt de Nederlandse overheid dezelfde ethische en morele positie aan zoals Opus de en, en Bonus of Adolf Hitler. Meester Donner de vroegere Nederlandse minister van de Justitie was persoonlijk betrokken in het schandaal, en wanneer in Nederland? De minister van Justitie Heersperlen weigert om de rechtsstaat te erkennen Welke hoop is er dan voor de burger? Geen dan van de Europese Unie, geen buitenlands burger in Nederland is veilig wanneer de minister van Justitie van een Europese lidstaat op deze wijze zich ten schande maakt voor het. Oog van de gehele Europese Unie is dit hoe een minister van Justitie in de Europese Unie zou moeten handelen als Adolf Hitler-imitator. Nederland de schande van Europa en wereld het is tijd verwisseling van regime in een parlementair onderzoek door de Tweede Kamer in een rapport de corruptie van de Nederlandse overheid. Specifiek het ministerie van Justitie, de rechters, als openbaar ministerie en de politie er is geen parlementair onderzoek geweest. De Nederlandse overheid roept wij zijn niet verantwoordelijk. Hetzelfde voorwendsel dat in alle politiestaten wordt gebruikt en tyrannisch de Nederlandse parlementariërs jammeren u moet maar naar de rechter gaan wij zijn niet verantwoordelijk. En wat moet er gebeuren wanneer de rechterlijke organisatie corrupt is aangezien de situatie die duidelijk is in Nederland. In elke politiestaat en tyrannie is de parlementariër na zich volledig bewust en bekend met de misbruiken van de rechten van de mens men is slechts bereid om er met een blind oog naar te.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 Onderdrukking van de jaren 1930 en de jaren 40 en als Nederland de bepaling van de wet Europese en internationale verdragen en de moraal van De democratische samenleving niet kan naleven zal het Moeten worden uitgesloten uit de Europese familie De Nederlandse overheid heeft steeds meer en meer de principes verworpen die bepalen en identificeren wat het betekent om een democratie te Zijn en de verplichtingen die zij heeft als lid van de Europese Unie in recente Jaren verdedigen Nederlandse ministers zich herhaaldelijk met hun beleid en acties in de internationale media wanneer zij dan worden. Uitgedaagd door de media hebben zij geen antwoorden slechts, schoffelen verontschuldigingen worden gegeven en met dergelijke manier van optreden handelen zij. In principe indirect als de aanhangers van de derde werelddictatuur door, door middel van kanaars in de media wat staat ons in de toekomst te wachten. Hoe moet dat nu verder? Zitten de Europese Unie en de Verenigde Naties te wachten op de verspreiding van dit kankergezwel van fascisme in Nederland om de reputatie en de status van de Europese Unie in de wereld te vernietigen en vooral te te schaden? Het Europa van de 21ste eeuw heeft geen plaats voor Adolf Hitler imitators of fascisten. Om hun doel over het algemeen te kunnen realiseren gebruiken fascisten de brandmerkingsstrategie die van de rooms-katholieke typisch eigen doctrine, een manier. De brandmerking van de moslims, de minachting van de profeet Mohammed, de te aanvallen tegen Koran, speciaal de verwijzing naar de nieuwe meditante katholieken, die net zoals de kruisvaardelsen. Uitvinding zijn van het christendom herinnerde de Inquisitie van de Christenen Bilderberg, Carlile, Amerika, de geheime. Skeul en Bonus, sint Lugre, het Vaticaan en de ondergrondsactiviteiten van Opus, die ze hebben schijnbaar opdracht gegeven aan het veranderen van onze maatschappij. In een nieuwe wereldorde een wereldleger door middel van microchips de bevolking controleren big protostaat met zwaar beperkte individuele rechten en vrijheden. Die in de protocollen van Sion zijn te herleiden zij trachten hun doelstellingen te effectueren door conflicten te manipuleren door gepolariseerde. Gezichtspunten te creëren en haat binnen onze maatschappij door crisissen teweeg te brengen door vrees en wanhoop te creëren zelfs door te Stimuleren. De Holocaust, Hitler Inferno, en de opeenvolgende tragedies wijzen op het algemeen onvermogen van het mensdom om de vernietigende impulsen van paranoïde dictators zoals Hitler. Stellen pot enzovoort te begrijpen toen het eerste nieuws over de concentratiekampen bekend werd via de radio in mei 1945 was. Verontwaardiging onder de bevolking enorm wanneer men aan de massa moord en de vernietiging denkt het zou nooit opnieuw in de beschaafde wereld mogen gebeuren. Rooms katholicisme is de doctrine van het noodlot en tevens de doctrine van de redding Christus onderwijst uitdrukkelijk zijn mensen om op deze wijze door te bidden. Geef ons heden ons dagelijks brood maar de verzekering leeft niet in. Het heden wegens katastrofale gebeurtenissen in de wereld daarvoor Irak, Libanon enzovoort als kinderen onze toekomst zijn dan moeten andere staten tegen. Deze Rooms het huidige systeem veranderen door internationale samenwerking voor vrede de pauste. Belangrijkste macht vermomd met valse baard en donkere bril de dronken dichter van het Vaticaan de grootste bandiet en fraudeur het Vaticaan staat van. Diffen. Het Vaticaan en Opus Dei Mafia P2 Banco Ambrosiano Paul Casimir Marcinkus Calvi, het schandaal van corrupte banktransacties de paus als de inschaapskleren gehulde linkse Hitler. Van het Vaticaan, die thans niet meer met Hitler gemeen heeft de vrede te exploiteren en ieder zijn wil op te leggen wat ook de de gevolgen zullen zijn, het eerste imperium was. Het middeleeuwse heilige Duitse Rijk, het Tweede Imperium, werd opgericht door Bismarck nadat het Pruisen van 1871 was verslagen door Frankrijk. Het Derde Rijk was wat? Hitler had beloofd het nieuwe Vierde Rijk is het nieuwe Imperium, de nieuwe Wereldorde, de Paus Europa en de VS streven naar eenheid. Laat ons een zijn de hegemonie in Europa, Europa en de VS in de wereld. Een soort moderne Teutonische dwaasheid van linksromme. De stichting is tegen deze Roomse ontwikkelingsgang de rechten van de mens zijn bezig af te dalen in een stinkend moeras. Europa is onderweg naar een protectionistisch en fascistisch links economisch handelblok onder de paraplu van de VS een beleid dat onderdrukking uitvoert de leden van Opus. Dij en skul en bonus zijn verweven in alle ministeries en alle bedrijven in de banken van de VS en Europa de gehele financiële sector onze scholen en bibliotheken, bedrijven, media in Nederland staan onder totale controle van het Vaticaan en opus daar zij ondermijnen de activiteiten van iedereen de fundamentele rechten van de mens worden. Met voeten getreden de strikte protocollen van een VS en EU klein het christelijke. Netwerk dat louter op nepotisme is gebaseerd die de wereld zullen controleren de rechten van de mens vertegenwoordigen geen enkele waarden in christelijke linkse calculaties deze. Zijn eerder de berekeningen die de mensen steeds meer zaardere lasten zullen brengen de God van Jezus herstelt de mens in ere. Echter de kerk van Rome verlaagt de mens tot subjectief het sluwe Vaticaan heeft nimmer het een verdrag van de rechten van de mens onderschreven het Vaticaan is een mini-staat en legt de wet op. Volgens de principes van God met de paus als substituut voor Christus op aan aarde tevens staatshoofd de paus zet de god van islam op de minder belangrijke tweede plaats in deze tijd van verwatering van opposities mag duidelijk weer eens worden gezegd dat de islam in permanent gevaar is door de centralistische ambitie voor macht het zit in de rooms-katholieke doctrine de valse treks van dit heiden onder seks schandalen de mafiaconnecties, de vervloekte huigelarij in de mis de zoekgevoelens de misleidingen in de media waarom vriendelijk zijn rug buigt maar nooit te knieën. Een verraderlijke bondgenootschappen van de paus met politieke leiders speciaal die van de VS-nucleaire sector de pauselijke diplomatie is een zeer belangrijk onderdeel betreffende deze geheime diplomatie is. Geen brandhaard in de wereld of het pauselijke diplomatieke circuit speelt daarin een belangrijke rol de paus is een zeer invloedrijk figuur zit iedereen nu nog steeds met gesloten ogen door de kat uit de boom te kijken. De economische handelblokken in Europa zullen zich tot fascistische militaire machtsblokken ontwikkelen de socialistische conferentie van de Raad van Europa in Brussel en die van de Europese Commissie. Voorrichten van de mens in Straatsburg zitten vol met corrupte zwakkelingen die hun verplichtingen naast zich neerleggen intellectueel maar laf manoeuvreren. Zij zijn de samenwerkingsstrategen die de activiteiten van ieder burger ondermijnen. Advies Verwijder Nederland, Nederlands lidmaatschap, van de EU en verwijder. Nederland uit de internationale gemeenschap geeft de Nederlandse staat. De overeenkomstige status als die van Noord-Korea verwijder het internationale gerechtshof strafhof uit Den Haag verplaatst onmiddellijk naar een ander land en stad. Contact. Intermediaire stichting van de universele verklaring van de rechten van de mens. Postbus 324. 5660 AH ZELDER Nederland. Registratie onder nummer 410, 92, 92 5 Kamer van Koophandel Eindhoven.